10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Bulgarije verloren. In een matte wedstrijd in Amsterdam werd het 2-1 voor de Bulgaren. Na 45 minuten maakte Van Persie 1-0. Kort na rust werd het 1-1 uit een strafschop. En in de extra tijd maakte de Bulgaren de winnende treffer. Ook de groepsgenoten van Oranje op het EK wonnen niet. Duitsland verloor in Basel met 5-3 van Zwitserland. Denemarken was in Hamburg met 3-1 kansloos tegen Brazilië. En Portugal speelde in Lissabon met 0-0 gelijk tegen Macedonië. Bij een aanvaring op de Westerschelde bij Vlissingen is een dode gevallen. Rond zes uur botste een sleepboot en een vrachtschip tegen elkaar. Door de klap brak de ankerketting van het vrachtschip... en raakte iemand op het voorschip ernstig gewond... Toen ambulancemedewerkers aan boord van het schip kwamen was de man al overleden. Waarschijnlijk was er een storing op het vrachtschip waardoor alle apparatuur uitviel en het schip daarna op de sleepboot botste. De Nederlandse sleepboot is zelf naar de haven van Vlissingen gevaren. Het vrachtschip dat vaart onder de vlag van Antigua in Barbuda is door andere boten naar Vlissingen gesleept. Zo'n 3000 moslims hebben bij de Ayasofya in Istanbul gedemonstreerd tegen het verbod op religieuze diensten in het gebouw. De betogers willen dat de Ayasofya, dat nu een museum is... weer als gebedshuis mag worden gebruikt. Religieuze vieringen in de Ayasofya zijn sinds 1934 verboden. Officiële verzoeken om het verbod op te heffen... heeft de regering van het seculiere Turkije steeds afgewezen. Een van de organisatoren van de demonstratie noemt het verbod... een belediging van de tientallen miljoenen moslims in Turkije. De Ayasofya, die honderden jaren als kerkdienst heeft gedaan... is voor moslims en christenen een belangrijke plek. Het weer, vannacht helder, het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon, later op de dag in het oosten kans op een bui. En dan maxima van 18 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, de A16, daar richting Rotterdam... tussen Breda-Noord en Hoek een file van 4 kilometer. En op de A59, Os richting het knooppunt Zonzeel... is bij Zonzeel de verbindingsweg dicht. En dit was de Verkeersinformatie.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 de grootste collectie in alle stijlen van klassiek tot modern. Dat zijn de thuis van Prominent. Prominent, specialisten in lekker zitten. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau. Electric.nl. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten in lekker zitten.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 Het is badkamerparade bij Baderie. Tot 17 juni staan onze badkamers volop in de schijnwerpers. Met 20% korting op een luxe sphinx badkamer. En daarbovenop nog een gratis regendouche van Hans Growe. Kom voor alle acties naar de Baderie showroom. Baderie. En beleef de badkamerparade. Ja. Ja. Nogmaals goedenavond. Napraten over Nederland-Bulgarije eindigt in 1-2. Dat doen we natuurlijk de komende uur. We hebben het ook over Roland Garros, waar morgen het Grand Slam-toernooi van Frankrijk begint. En we hebben het over meerkamp atletiek. I'm We gon' give an exhibition We gon' find out what it is all what about. Is it all about what Midnight van Eric Clapton was dat. Daphne Schippers staat na de eerste dag bij de internationale meerkampwedstrijd... in Guts is vijfde. De jonge atlete maakte vooral indruk op de 200 meter. Die won ze in 22 seconden en 73 honderdste. Het betekende voor haar plaatsing voor de Olympische Spelen op die afstand... maar Schippers wil in Londen op de meerkamp schitteren. En dat startparijs kan ze morgen afdwingen. Tot die tijd moet ze het even doen met de complimenten voor haar sprintzegen. Floris van Hoorn met Daphne Schippers. Als jij voor elk complimentje een euro krijgt, ben je binnen. Nou, vandaag uh, vanmiddag zeker. Die 200 meter, daar uh, ging het hard, ja. ja. Maar ben je het meest trots op? Ja, ik denk toch gewoon die 200 meter, dat ik die gewoon in, die, uh, in de meerkamp heb gedaan. Hoog was ook gewoon goed. Helaas heb ik niet helemaal kunnen doen wat uiteindelijk erin zat, maar uh, oh ja, zeker tevreden. Hoog, dan hebben we gelijk een belangrijk punt. De knie. Hoe is het fysiek met jou? Want met springen heb je moeite. Ja, het ging eigenlijk heel goed. Ik was echt net aan het springen, tot 1,73. Op de 1,73 uh, had ik waarschijnlijk een beetje, uh, ja, toch geforceerd. Dat in de, in de aanloop van de 1,76 schoot het echt weer volledig in. En uh, ja, toen was het toch wel even een beetje uh, mank uh, doorlopen en proberen toch nog wel te halen. Het is dus nu uh, ja, gelijk de visje geweest, gekoeld en uh, mijn pijnstil is genomen en uh, op naar de volgende onderdelen. Snok je? Nou, uh, ja, het, het is heel vervelend, maar ik ben het bijna gewend. Dat is niet heel fijn, maar je schrikt op het moment wel even, Want op dat moment moet je ook het besluit nemen van verder niet forceren. Dat doe je dan ook. Is dat de routine die je inmiddels begint te krijgen? Ja, je leert er ook mee omgaan. En zeker met die knie. Je weet wanneer het kan en wanneer het niet kan. En vandaar dat we de tweede poging 1,76 geprobeerd hebben. En toen voelde het alweer redelijk. Ik heb gewoon wel pijn. Maar ik weet of het echt pijn is dat ik door kan gaan of niet. En uh, ik heb nog één sprong geprobeerd, maar je merkte gewoon dat ik heel voorzichtig was. En ja, daar kan ik niet op 1,76 heel voorzichtig lopen. Dat gaat niet werken. Je gaat in ieder geval naar Londen? Nou ja, ja voor de 200 wel, ja. 200 meter is vormbehoud, dus dat is alvast binnen. Maar verder lig je gewoon op koers. Ja, ik moet gewoon morgen uh, weer onderdeel voor onderdeel doen. En dus gewoon doen wat ik moet doen. Dus dan zit het goed. Lig je ook op koers voor een PR in de zevenkant? Ik zat het nu toe in de plus, ja. ja. En is dat dan toch weer iets wat je wil ook, dit weekend... Nou, als het erin zit, dan wil je graag dat het er ook uitkomt, ja. Dus uh, ja, ik denk dat ze die kans wel weer grijpen. Maar morgen is staan we weer op nul. En dan ga ik gewoon weer uh, beginnen met verspringen en dan uh, door met de weerkamp. Dat was Daphne Schippers. En Elko sint Nicolaas kan zich morgen ook plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat leed moet bij de meerkampwedstrijd in Gutsjes vormbehoud tonen... en lijkt er halverwege royaal in te slagen. En omdat vormbehoud voldoende is, kan hij zelfs een beetje gras terugnemen. Dat is niet zijn plan, overigens. Floris van Hoorn dus ook met Elko sint Nicolaas. Ben je voluit gegaan? Uh, zeker. Er zat niet veel meer in. de uh, die vier ronde zat eigenlijk niks meer in. Dus uh, toch voluit gegaan. Heb je risico's genomen? Uh, niet meer dan nodig, denk ik. Uh, verspringen moest moesten gewoon. Ik had gehoopt, dat ik een beetje ze hakken, dat de eerste goed zou zijn en ik daarna kon stoppen. was niet goed genoeg. Twee tweede was eigenlijk ook nog niet goed genoeg en de derde was helaas geldig. Uh, met hoogspringen, met inspringen wat last, toen hebben we er een zoltje in gemaakt met de visio. En, uh, toen ging het eigenlijk heel goed met mijn hakken en mijn enkel. En kon ik gewoon springen. En dat, uh, dat heb ik niet gezien als risico, dus dat voelde goed. Dus uh, geen onnodige risico's. Ja, en als je dan twee meter springt, dan wil je ook verder. Tuurlijk, en dan zat ook wel wat ruimte op op die twee meter. Dus uh, ja, waarom dan niet ook voor twee, drie gaan natuurlijk, helaas. Zijn dat de dingen waar jij de meeste progressie hebt geboekt de afgelopen jaar? Uh, het hoogspringen bedoel je? Um, nou, het is in ieder geval weer beter dan vorig jaar. Dus daar ben ik heel blij mee om te zien. Natuurlijk met inspringen, als je een beetje last hebt van je enkel en van je hak... dan is het eventjes uh, tricky. En, uh, maar toen ik de eerste sprong had gemaakt in de wedstrijd... ik wel door dat het goed ging. En uh, dat er wel een mooie hoogte uit kon komen. Wat ga je nu morgen doen? Consolideren of toch nog één stapje meer? Volle bak. Het eerste onderdeel is sowieso. 110 horen, kan je niet halve uh, half kracht doen. Discus kan altijd voluit. Volgens mij, ja, dat is het enige leuke onderdeel. Uh, het echt leuke onderdeel, dus daar gaan we zeker van genieten. En, ja, en als speer is toch voluit. En de 1500 kunnen we altijd gaan rekenen wat er nog nodig is. Ja, en ga je nu zeggen van... Uh, we moeten wachten tot morgen, of zeg je... Het komt heel dichtbij. Ja, Londen komt heel dichtbij. Als ik mijn aandachtsoogte aan mijn polstik morgen dan is dat gewoon in de pocket normaal gesproken. Dus het enige wat ik moet doen is niet geblesseerd raken en geen aandachtsoogte missen. Dan is Londen ja, geen probleem meer. En dan kan het ook een persoonlijk record gaan worden. Dan denken we ook aan iets anders. Zeker. Ja, ik sta nu 25 punten voor een persoonlijk record. Dus als ik hetzelfde doe als in Barcelona, dan heb ik het. Dan heb ik ook dat andere record waar we bedoeld, het nationaal record. Maar goed, ik al zeg, het is morgen eerst de 110 horen en uh, ik moet, er moet niks geks gebeuren. Dus uh, onderdeel voor onderdeel. En het kan iets heel moois worden. En uh, hoe dan ook wordt het als het goed is een uh, zeegeslaagde meerkamp voor Londen.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 Got a rough start, but I finally learned to live. Doesn't I mean I didn't make it hard to carry on Well it sucks to be honest, honest And it hurts to be real But it's nice to make some love That I can finally feel Hard times let me be I'm a good man With a good heart Had a tough time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 Dat was John Meyer met Shadow Days. Het boegbeeld van het Franse mannenturnen ontbreekt op de Europese kampioenschap in Montpellier. Thomas Bouhail, een groot kampioen op sprong, liep eind december een blessure op die zijn leven zou veranderen. En vandaag zat hij als geëmotioneerd toeschouwer op de tribune in Montpellier. Een reportage van Edwin Cornelissen. Présentation des de finalistes en de France. De Franse equipe doet weliswaar mee aan de landenfinale op het EK. Presentation des équipes du jury. Maar deze turngrootheid, voormalig wereld-Europees kampioen, winnaar van Olympisch Zilver, zien we alleen maar voorbij komen op de grote schermen in een commercial. Daar zien we Thomas Bouhael lopen door de straten van Parijs strak in het pak. Daar hangt hij midden in de straten aan een brug en zien we hem een sprongaanloop nemen. Alles om de WK-kandidatuur van Parijs te promoten. In Montpellier kan die niet meedoen. De enige wereldkampioen turnen die Frankrijk ooit voortbracht. De man die voor sensatie zorgde op het toestelsprong. Deze Fransman, Thomas Bouel. So he's be very clean, very hij versnelt. Look that Double yes! Oh, oh, oh, oh. Just out of the sky. En hij maakt een sublime sprong. Daar verschijnt Thomas Boehail op de tribunes in Montpellier om zijn team aan te moedigen met krukken. Op kerstavond sloeg voor hem de grote favoriet voor het Olympisch goud het noodlot toe. Boehuil viel van de rekstok, brak zijn linkerbeen. En de vraag was in eerste instantie of Boehuil op tijd fit zou zijn voor de spelen. Maar na een paar dagen bleek de blessure veel erger dan gedacht, vertelt een teamgenoot. Je had een big injury. He, he almost lose his leg, so um, now uh, he's saved and uh, he tried to walk again and uh, we support him for that. Kniebanden waren aangetast, zenuwen kapot. Boehauw onderging 15 operaties in zes weken tijd en dreigde zelfs een been te verliezen. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar daarvoor moest wel een aantal spieren uit het been verwijderd worden. Mijn leg is no mus muscle. Vertelt Boehauw, die langzaam maar zeker probeert om weer op te krabbelen. Three months uh, in hospital. En nu ben ik helemaal. Ik ben Just a little bit. Hij is wat minder afhankelijk geworden. Kan weer iets meer. En zijn eerste doel nu. Een gewoon leven. Met zijn vrouw. Kunnen lopen. En de sport. Ja, die is van secundair belang. I want just a uh, life. Because uh, now the sport is, uh, is a second. Uh, not most important yeah, anymore. Not important. I, I want to just to I want uh, alive with my my uh, darling just een enorme klap natuurlijk voor Buhal en ook voor zijn teamgenoten Yeah uh, as you said it's like a big drama and um, we miss we miss really miss him in the in the friends team Die teamgenoten voelen zich verbonden met hem, proberen hem te steunen. We we support him of course and uh, we are really connected Buhal zelf Durf te dromen. Na operaties kan hij misschien toch wel weer zijn spieren in zijn linkerbeen gebruiken en terugkeren in het turnen. Mm -hmm. En daarnaast operations, maybe a, a one muscle in my uh, jumps. Yeah. And maybe after to to back uh, just running. En yeah. daarnaast maybe I hope to go to the gymnastics. Het klinkt gek, maar het is mogelijk, denken ook zijn collega's. Ja, ik denk dat het mogelijk is, want ik ken Thomas. Uh, Thomas is de um, like, um, most sterke in de hoofd. Ik ken geen man zo sterk als hij uh, in zijn hoofd. So... Vreemd is het om Thomas Boerhaal op de grote schermen te zien bewegen in de commercial, alsof er niks gebeurd is. Opgenomen op het moment dat het leven hem nog toelachte. Een tragisch verhaal. It's grote big tragedy, yes. is very, very difficult en very delicate because now it's het een big, uh, big probleem. So uh, I hope maybe uh, next time it's a happy day. Maar vooralsnog kan Thomas Boehaal alleen nog maar dromen. Dromen van de successen die hij nog maar heel kort geleden boekte. C'est posé magnifiquement! Jongen jongen jongen. Superbe reception voor Thomas Boeing. Goodness me, what a ball! Bon final seeing door hoorde een reportage van Edwin Cornelissen. Nederland zelf al verloor de overwedstrijd van Bulgarije met 2-1. Eh, we zijn natuurlijk allemaal benieuwd wat de bondscoach Bert van Maarwijk ervan vindt. Ronald van der Geer praat met hem. Bert, hoe, waarom, of hoe komt het dat je het overwicht dat je hebt... eigenlijk tot aan halfwege de tweede helft totaal weggooit? Ja, dat, is, dat zijn de vragen als je daar antwoord op weet. En, uh, dan speel je alleen maar goede wedstrijden. Maar het is wel zo. Ik bedoel, uh, op het moment dat zij die penalty krijgen... Uh, zijn wij eigenlijk uh, alleen maar slechter gaan spelen. Terwijl daarvoor er niets aan de hand was. Maar goed, de, de vraag stel ik aan jou, omdat jij misschien het antwoord wel hebt. Dat jij iets ziet gebeuren ja, met je elftal. Nou, omdat we niet meer zo stonden zoals we afgesproken hadden voor die goal. En, en dat mensen dan uit de organisatie gaan lopen. Dat we in balbezit uh, de moeilijke keuzes gaan maken. Onnodig gaan lopen met de bal. En uh, ja, dat, dan zie je dat langzamerhand eigenlijk het spel minder wordt. En deze tegenstander die kan best goed voetballen. En dan krijgen zij de ruimte, die voelen dat. En dan ga je achteruit lopen, wat alleen maar moeilijker. Is dat zorgelijk? Is dat een, een zorgelijke gedachte dat dat gebeurt? Nou ja, goed, het kan natuurlijk beter nu gebeuren als straks op het EK. Maar het is natuurlijk niet goed. Dan zeg ik, uh, uh, je, je zult toch uh, 90 minuten lang een bepaald concentratieniveau... ten aanzien van je spelwijze moeten vasthouden. De eerste helft? Ben je daarover wel tevreden? Ja, ik wel, ja. Ik vond de eerste helft best aardig. En... Alleen... Ik wel, anderen niet? Nou, dat proef ik. Maar, maar ik vind wel dat we te weinig rechte kansen hebben afgedwongen. Maar we hadden wel heel veel situaties waar we normaal gesproken uit hadden moeten scoren. Is dat herkennen nog van, van situaties? Toch ook nog het met elkaar nou, spelen. Je moet je ook niet teveel veel nadruk beleggen. Want dat, die dingen gebeuren ook wel eens in een wedstrijd. Hè? De ene keer scoor je in één keer heel makkelijk een paar keer achter elkaar. en De andere keer is dat lastiger. Maar als het lastiger is, moet je nog meer geduld hebben. En dan moet je wachten op dat moment. Nou ja, dat hebben we denk ik de eerste helft gedaan in de tweede half gaan we in een fout naar een kwartier. En, uh, en, en toen hebben we het niet meer gedaan wat we daarvoor gedaan hadden. Anders krijg je een wedstrijd die waarschijnlijk eindigt met, uh, met, met 2-0 of zo. Joris Matthijssen, dat is wel even schrikken. Want dat gebeurt al vroeg in de wedstrijd. Ja, dat, dat, dat gebeurt ja. En uh, dat is jammer. Want uh, we zitten natuurlijk niet zo uh, dik in de centrale verdedigers. En ik was al lang blij dat Joris weer, uh, weer fit was. Ik heb hem bewust uh, tegen Bij maar een halve wedstrijd laten spelen. Dus het is jammer dat het nu al in het begin gebeurt. De, de diagnose is wel dat het niet gescheurd is. Maar we moeten toch uh, afwachten. Dus moet je misschien wel voorzorgsmaatregelen gaan nemen? Ja, ik, ik wil er eerst nog eens een paar nachten over slapen. En kijken hoe hij uh, maandag in de trainingskamp komt. En dinsdag wordt er dan uh, waarschijnlijk een, een scan gemaakt. En dan weten we meer en, en dan ga ik pas. Uh, nadenken over eventuele maatregelen. Volgende man is Jeter Willems in jouw basis. Ben uh, je het me eens dat hij in de tweede helft eigenlijk de stroom van zich afgooide... En, en misschien wel de Willems was die jij wilde zien? Nou, ik vond dat hij... laat ik zeggen, Hoe langer de wedstrijd duurde, werd hij niet minder, werd eerder beter. En, uh, maar dat, heeft ook, dat beeld ontstaat ook door zijn laatste actie, die gewoon heel goed was. Uh, maar, maar hij die, durfde wel wat meer. Ja, die jongen die, die heeft uh, toch een, een, een redelijke indruk achtergelaten. Je hebt er op de radio nog niet gezegd. Kun je nog kort eventjes de, de, de vier mensen die je hebt laten afvallen, dat kort eventjes verklaar? Ja, nou, ik heb dat. Uh, ik, ik vind niet dat ik daar uitgebreid op in moet gaan. Maar dat, die, deze dingen die horen nu eenmaal uh, uh, bij de sport. En dat wisten ze van tevoren en dat wist iedereen. En ik heb uh, uh, vanmiddag de tijd genomen om hun uh, heel duidelijk te maken waarom ik die keuzes gemaakt heb. En, uh, ik ben daar voor uh, uh, de SBS ietsje uh, verder op ingegaan. Maar um, ja, daar zul je toch mee moeten doen. Want ik ga niet nog een keer alles oprakelen. Um, we hebben er heel goed over nagedacht. Eindrapport van deze avond? Nou, een vijf. Toch hè? Ja, vind ik van mijn gevoel wel. Ja. Texas met Keraway was dat. We hoorden het net al in het gesprek met de bondscoach. Bert van Marwijk was tevreden over zijn uh, achterspeler Jetro Willems. Nou Jetro, dat haasje zit in je binnenzak. Dat uh, kunnen ze niet meer afpakken. Nee, dat zeker niet. Mooi? Ja, zeker. Eerst in het Eigen huis. Dat kan je wel zeggen, ja. Het is een mooi jongensboek zo. Hè? Heb je daar nog wel eens aan gedacht de afgelopen dagen? Ja, dat is het eerste waard, Natuurlijk. Ja, en wat denk je dan? Wat... Dat je, dat vele, zeg maar, vele voetballers dit wouden of willen. Maar het ging niet en ik heb het. Waar was jij vorig jaar, rond deze tijd? Toen was ik... Speelde je bij Sparta? In? Ja, in de eerste. Wel in het eerste al? Ja, ja. ja. Hey, Even over deze avond. Hoe begin je eraan? Ben je van zenuwen? Of... Nee, dat niet. Ja, dat net niet, Laat nou, me dat zeggen... Ik dacht gewoon, laat ja me gewoon eigen huis. Het is warm. goede veld. Meer kan het niet, of beter kan het niet. Wat zijn de bondscoaches tegen je? Dat ik gewoon moest laten zien waar ik hiervoor gehaald ben. Dat is voetballen, meer niet. Gewoon jezelf blijven, hè? Daar gaat het om. Ja, dat deed ik zeker. Ik had een beetje het idee dat naarmate die wedstrijd voordelde... toen durfde je ook wat meer. Dat het toch... Ja, het duurde even. Ja, het is niet durven. Het is gewoon natuurlijk... Hun ruimtes die hun weggeven, kan je op dat moment bespelen. En dat deed ik naarmate die wedstrijd en dat voortzetten. Uh, dat deed ik doen. Ja, ik zei net tegen de bondscoach, en die zei ook, ja, hij werd in elk geval niet slechter... naarmate de wedstrijd vorderde. Dus dat, dat bevestigde dat een beetje. Ja, natuurlijk. Hoe meer ruimtes je krijgt, hoe meer je kan laten zien. natuurlijk. Dan ga je, als je dat, die ruimte kan bespelen, dan denk ik niet dat je slechter kan worden nog even naar het begin van deze dag gaan, want uiteindelijk moeten de afvallers bekend gemaakt worden. Heb jij in de knijp gezeten? Nee, dat eigenlijk helemaal niet. Nee? Ik denk dat de andere mensen zenuwachtiger waren dan ik zelf. Is dat er gewoon rustig bij? Je denkt, je had vertrouwen in eigen kunnen? Ja, dat niet alleen. Alleen, uh, ik ben pas 18 jaar en dit is heel mooi natuurlijk. Maar dan worden die namen bekend? En dan is dat dan een vreugdesprongetje of wat, wat doe je dan? Ik bedoel, je bent maar 18 jaar, hè? Ja, je blijft natuurlijk zo rustig mogelijk. En uh, je denkt wel van, ja, mooi kan het niet. Want Van Bommel zei nog voor de wedstrijd tegen mij... van, uh, toen ik 18 jaar was, word ik nog 14. En dat neem je natuurlijk mee, dat je daar 18 bent... en hier gewoon kan spelen. Kan het leven mooi zijn, hè? Ja, voor mij is het zeker. Elke dag levensgenieten. Het enige nadeel is dat Oranje verliest vanavond. Dat is wel een vervelende smet, denk ik, op een debuutje. Nee, ja, ik kijk niet aan naar of het debuut was. Ik wil gewoon winnen. Ik ben een winnaar en uh, als, als, het, als het deze keer niet kan... dan zal het volgende keer wel uh, gebeuren. Hij spelen op het EK? Dat ligt aan de trainer. Eerst naar de volgende training kijken. Nee, niet. Maar goed, je mag starten. Misschien word je wel zijn eerste keus. Ja, dat zou kunnen. Daar wil ik nog niet over praten. Ik wens je heel veel succes. Hetzelfde. Dit Willems was dat de debutant in het Nederlands elftal. Verder met Atletiek Nadine Broersen doet dit weekend voor het eerst mee aan de internationale Meerkampwedstrijd in Gutsis. Ze debuteert daarmee op het hoogste niveau, want in het Oostenrijkse stadje is bij de vrouwen de complete wereldtop aanwezig. Broersen staat halverwege op de 18e plaats en daarmee houdt ze zich goed staande. Een startbewijs voor de EK ligt binnen handbereik. Toch was ze niet helemaal tevreden, merkte Floris van Hoorn. Wat loop je nou te mopperen? <laughs> nou, ik had iets meer gehoopt van de 200. Maar daar uh, heb ik gewoon hard voor getraind. En dan vind ik het wel jammer dat het er niet allemaal uitkomt. Maar laten we dan even die andere drie onderdelen kijken. Waar heb jij jezelf het meest verrast? Uh, verrast. Nou, uiteindelijk denk ik toch met hoogspringen. Omdat ik toch uh, last had van mijn kniepees. En dat ik dan op 1,85 toch uh, de knop weet om te zetten om het toch nog in mijn laatste poging hem uh, te halen. Hey, that girl, here's a little song for you. Keep in mind that it's only my words. I want to tell you a little bit about me. Uh. I was once lost, gone from the center. I couldn't tell what direction I was going and followed the signs of another man's promise. Yeah, another man's promise. Oh, I turned to the outside for answers. But I knew I could only find within. And the question grew like a cancer. In my mind and my body then I wish there was a back way out I wish there was a back way out I turn to the mirror to find me De titel is makkelijk. Let some air in. en De zanger was Alan Clark. Uh, we hoorden Ronald van der Geer eerder met uh, Jetro Willemsen. Die had een uh, goed debuut. Uh, maar ja, er zijn ook spelers die het minder deden. Stijn Schaars bijvoorbeeld. is je gevoel, Stijn, na vanavond? Ik denk niet dat je, dat je met de polonaise naar die kleedkamer uitgekomen bent. Nee, het is duidelijk natuurlijk dat je voor eigen publiek... Uh, de laatste minuut de wedstrijd weggeeft. en uh, ja, dat is, uh, dat is nooit een fijn gevoel. En, uh, ja, als je helemaal ziet de manier waarop uh, die ploeg komt die eigenlijk maar voor één resultaat. Uh, dat is een gelijk spelletje en die, die krijgt dan ook nog de overwinning van ons. En, uh, ja, dat is zuur. Ja, wat er met de ploeg gebeurt. Want ik vroeg net aan Van Marwijk, die zegt ja, we geven het gewoon weg. Doordat we uit posities lopen, allemaal van dat soort dingen. Wat, wat gebeurt er met het elftal? Nou ja, kijk, je ziet dat het niet helemaal loopt. En we uh, staan uh, echt met een, een blok achter, achter de bal op Bulgarije. En je wil graag forceren, je wil voor eigen publiek, wil je dat verschil maken. Je weet dat mensen hierheen komen en dat ze, dat ze iets, iets verwachten van het Nederlands elftal. En, uh, ja, dat ga je soms forceren en, en juist dingen doen die je eigenlijk niet moet doen. En, uh, ik denk dat het uh, gewoon een hele, hele lastige wedstrijd was omdat hun heel georganiseerd waren achter de bal. En uh, dan moet je juist de rust bewaren en, en wachten tot je die 1, 2 kansen krijgt. Want die creëren we altijd natuurlijk met de individuele kwaliteit die we hebben. Ja, en dan, uh, dan, dan krijg je op het begin van de tweede helft gelijke penalty tegen. En uh, in de laatste minuut uh, ja, maken ze nog een goal to counter en dan, uh, nou, dan weet je dat je 2-1 verliest. Het is prettig dat het nu gebeurt. Ik bedoel, daar zijn de oefenwedstrijden voor? Nou, dat is, dat is ook zo. Kijk, uh, hij wil natuurlijk ook jongens zien. En, uh, en, uh, en er, is, er is geen man overboord, dus Er is niks, toch niks aan de hand. Maar het, toch, uh, toch is het vervelend. Je wil graag als team iets goeds neerzetten... en, en, uh, en ergens naartoe gaan werken. En, en Dan werkt dit natuurlijk niet mee. Maar het kan beter nu gebeuren dan dat het straks op de gebeurt. Wat zijn jouw afspraken met de bondscoach? Nou ja, ik denk dat er nu al wel redelijk wat gezegd en geschreven is daarover. Het, het is duidelijk dat ik het liefst links hals speel... Maar uh, dat op die positie uh, aardig wat jongens uit de voeten kunnen. En dat ik daar uh, op dit moment nog niet uh, de eerste keus ben. En uh, dat hij mij graag op linksbek wil zien. Nou ja, dan, uh, dan probeer ik daar mijn best te doen. En dan uh, kijken we wel uh, hoe ver dat uh, komt. Gaat het gaat uiteindelijk om spelen. Nou, dat is ook zo. Is, het wordt dus een strijd tussen jou in eerste instantie en, en Jeefro Willems. Dan voor die positie? Nou ja, inderdaad. Uh, misschien dat zelfs uh, als ik zo kijk dat Bouwman hem misschien ook nog zou kunnen spelen. Maar dan, dan houdt het denk ik wel een beetje op. Ja. Maakt het, het maakt je niet enthousiast lijkt het. Maar... Oh nee dat, nee, dat klinkt misschien. Maar dat is nu na de wedstrijd, nu je twee in verloren hebt. Uh, ik kan moeilijk hier uh, gaan juichen. Maar ik, ik ben blij met de kans die ik krijg. En uh, ik wilde proberen zo, zo goed mogelijk in te vullen. Maar het is niet altijd makkelijk natuurlijk als je op een nieuwe positie komt te spelen. Dat is je, je bent net, net aangesloten. Uh, was dit iets waar je naar uitkeek? Want je, bedoelt, je bent nog heel lang in Portugal geweest. Terwijl je eigenlijk misschien wel zo snel mogelijk met, met, met Oranje wilde beginnen. Eh, uh, nou ja, het is natuurlijk dubbel. Wij, wij moesten nog de bekerfinale spelen en dan, da daar leef je natuurlijk ook naartoe. Dat is ook iets waarvoor je waarvoor je, je oplaadt. Maar, maar natuurlijk, om met Nederland te komen is altijd een lekker gevoel. De jongens die je allemaal kent. En, uh, ja, dus, dus ik ben wel uiteindelijk wel weer blij dat ik erbij ben. Ja. En, uh, nu, nu mag het wel weer gaan beginnen inderdaad. Kriepelt het? Ja, het toernooi kriepelt wel. Ja. We hebben er wel weer zin in. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Stijsgruis was dat. Twee maanden voor de Olympische Spelen van Londen... streden de BMX'ers vanavond om de wereldtitels. En dat deden ze in een andere Britse stad, Birmingham. Sebastian Timmerman heeft dat WK gevolgd. Uh, Sebastian, twee maanden geleden kwam Jelle van Gorkum in het nieuws... toen hij zwaar ten val kwam bij een wereldbekerwedstrijd in Amerika. Ja. Uh, hij zou naar Londen gaan, althans was vrijwel zeker daarvan. Heeft hij al meegedaan hier? Hij heeft gisteren eigenlijk al zijn rentree gemaakt. De dag voor zeg maar het hoofdtoernooi zijn, uh, dat noemen ze de time trials... de tijdritten. daar rijdt iedereen alleen... Ze is ook wel een wereldtitel aan verbonden... maar eigenlijk is het ook de kwalificatie voor het hoofdtoernooi. Daar heeft hij uh, ja, zijn, uh, zijn randtree gemaakt, 111e. Daarmee kwalificeerde Jelle van Gorkum zich niet voor de zaterdagavond. Voor het hoofdtoernooi is het natuurlijk wel knap... als je bedenkt dat hij terugkomt van uh, zo'n zware blessure. Hij had gekneusde longen, een gaatje in het longvlies... gebroken en gekneusde ribben, een hersenschudding en een kniewond... En dan nu alweer op de fiets zitten, nou dat vind ik razend knap. En gaat hij het halen? Hij zou, ja, dat, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. De Nederlanders mogen met drie, twee of drie gaan rijden. Dat hangt van de landenranking af, die nog helemaal niet helemaal officieel is. Hij is een van de vier Nederlanders die een uh, kwalificatie op zak heeft. En het zou me niet verbazen als hij, uh, als hij daar rijdt in Londen. Nee. Uh, waren er nog Nederlandse successen bij dat WK? Nee, dat viel een beetje tegen. Uh, de mannen, om maar gelijk even door te gaan met de Nederlandse mannen, gingen er allemaal uit in de kwartfinales. Uh, uh, de laatste twee eigenlijk die over waren. Raymond van der Biesen op zich was dat ook niet zo heel gek. Was begin van deze maand hard gevallen op training op Papendal. Enkel blessure opgelopen. Dus dan is het ook niet zo heel raar. Dat zag je ook wel duidelijk terug in zijn race. En Good Robert de Wilde, 35 jaar, die, die, ja, die redde het gewoon niet verder dan de, de kwartfinales de vrouwen. Uh, daarvan uh, kwamen de tweede halve finales. Laura Smulders en Maatje Herrijgers gingen er allebei uit. Herrijgers kwam ten val en Laura Smulders redden werd eigenlijk gewoon... Uh, um, ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar weggereden, echt verslagen. Kwam niet ten val of iets dergelijks. Maar voor haar uh, speelt ook wel een beetje de Olympische Spelen mee. Uh, bij de vrouwen zijn uh, twee vrouwen gekwalificeerd. Laura Smulders en Lieke Klaus. En mag er eentje rijden? Nou, Lieke Klaus kwam niet door de kwalificaties. Uh, en Laura Smulders die schopte het in ieder geval dus tot de halve finales. Dus daarmee heeft zij in ieder geval een een stap gezet richting uh, Londen. Bas de Bever moet uiteindelijk de knoop gaan doorhakken, maar het zou me niet verbazen als hij kiest voor, uh, voor Smulders. Ja. Uh, als wij het niet werden, wie werden dan wel wereldkampioen? Nou, bij de vrouwen uh, was het een uh, Frans feestje. Magalie Portier wint daar voor landgenoten Ayu en de Tsjechische Labukova. Ik hoor je denken en de winnares van vorig jaar dan Pagon. Nou, die kwam er nou, wel Ja, nee, dat dacht ja, ik niet hoor. Ja. En bij de mannen wint uh, Australië uh, Sam Willoughby, die werd het hele seizoen bij alle wereldbekerwedstrijden tweede. Maar uh, op het uh, eerste piekmoment staat hij er en wint hij... voor de uittredend kampioen Joris Dode. Sebastian Thierman, bedankt. Op Roland Garros staan dit jaar vijf Nederlanders in de eerste ronde. Het Krem Slam toernooi begint eh, morgen in Parijs. We gaan een eerste blik werken op het eh, kremlin toernooi met Marcella Mesker. Maar we gaan eerst even luisteren naar Mich -ja, eh, Michaela Krajček... Eh, een van de drie Nederlandse vrouwen. En opmerkelijk dat ze meedoet, want ze had een week geleden... nog een ernstige klimaassure, althans zo leek het. Er volgde een kijkoperatie en Krajček vreesde dat ze de zomer... Eh, met behalve Roland Garros, wimelden, wimmelden, Olympische Spelen... helemaal aan haar voorbij moest laten gaan. En die vrees bleek uiteindelijk ongegrond en Krijsjeck vertelt wat de arts nu precies aan haar knie heeft gedaan. Uh, ja, het is alleen een beetje bijgeschaafd, dus dat, uh, dat is eigenlijk geen zware operatie. Ik ook gewoon een, uh, het is alleen maar een kijkoperatie, ik kon, hoefde ook niet over, om de hele narcose te gaan. Maar ik ben niet echt uh, iemand die uh, daar heel, heel dapper in is om daar mee, uh, mee naartoe te kijken. Dus uh, dat vond ik niet zo lekker. Dus ik had gewoon een uh, hele narcose ondergaan. En uh, eigenlijk uh, als ik echt zou willen, kon ik al uit het uh, ziekenhuis uh, zonder krukken lopen. Maar ik liep nog uh, anderhalve dag ongeveer met krukken en uh, ja, daarna gewoon wandelen. En dat ging heel goed. En um, ja, het voelde zo goed dat ik gewoon, ik had geen pijnsels meer hoeven te nemen, niks. Het ging eigenlijk echt heel goed. En uh, ja, mijn knie heeft uh, geen zwelling en het uh, deed gewoon niet meer pijn. Dus uh, uh, daarna hadden we met de dokter overlegd om, uh, ja, om te kijken of er nog een mogelijkheid zou zijn. Omdat natuurlijk dit nog een heel belangrijk toernooi is voor de Olympische Spelen. Om, uh, om te zien of dat nog een uh, mogelijkheid zou zijn om hier aan mij mee te doen. En uh, ja, bleek zo dus. Ja, want als we even nog heel even teruggaan, uh, je dacht eigenlijk een kruis te moeten zetten door Roland Garros, Wimbledon, dus ook ja, je Olympische ambitie. Uh, dat zag er even heel slecht uit dus. Ja, ik was heel down ook toen ik dat uh, op Facebook zette. Ik was echt, uh, ja, ik dacht dat het, uh, dat het uh, ja, vooral omdat het natuurlijk hier niet meer, uh, dat ik hier niet meer mee kon doen, uh, zou het echt uh, ja, heel jammer zijn. Omdat ik, dan echt, ik, ik, ik ben natuurlijk zo dichtbij al bij de Olympische Spelen, dat het, ja... Ja, ik bedoel, we weten niet hoe het natuurlijk hier gaat, uh, zal gaan. Ik bedoel, ik ben zo ongelooflijk blij dat ik hier zo gewoon op de baan nu kan staan zonder pijn en gewoon een volle uh, uren trainen. Ik heb ook uh, de afgelopen twee dagen al twee uur gewoon op de baan gestaan zonder pijn, zonder niks. Dus uh, ja, het is, uh, het is echt een beetje een wonder dus eigenlijk. Maar kan je je knie gewoon volle 100% belasten? ja, ik kan gewoon 100 procent, maar ik was, uh, het is soms, uh, soms ben ik natuurlijk, uh, omdat ja, ik bedoel, het is toch een operatie geweest, dus acht dagen geleden, en uh, ja, soms heel, soms heb ik nog wat onzekerheid om bijvoorbeeld ja, bij sommige ballen, ik kan niet precies zeggen bij wat, maar ik kan gewoon, zoals bij glij is het oké, okay, maar soms misschien als ik uit een hoek kom of als ik ergens te snel moet sprinten of wat dan ook, dan, ja, dan, dan is er heel soms twijfel. Maar bijvoorbeeld nu, dat ik nu had getraind dat ik echt bij geen bal, dat ik, dat ik het zo voelde, maar aan het begin natuurlijk een paar dagen geleden wel. En die bandages ter, ter voorzo uit voorzorg? Ja, dat, dat had de dokter gezegd dat dat gewoon moet en ook gewoon voor mijn eigen gevoel had hij gezegd, dus ja. Betekent dit ook jouw uh, misschien wel bijna blinde ambitie om die Olympische Spelen nu wel te halen omdat het de vorige keer ook al is mislukt? Ja kijk de vorige keer dat was gewoon pech. Ik bedoel ik had me gewoon gekwalificeerd toen waren de eisen nog hoger en uh, ja een week, anderhalf week van tevoren had ik gewoon mijn niscus gescheurd. Dus ik bedoel ja weet je daar kan je niks aan doen. Ik bedoel ik had, uh, ik had de eisen wel gehaald wat, wat, uh, wat er stonden dus uh, ja <laughs> aan de ene kant zou ik het heel graag willen en ik wil het ook ongelooflijk graag en, um, maar aan de andere kant, ik moet wel realistisch zijn over... Ik bedoel, over natuurlijk dat andere ja, betere preparatie zou zijn. Twee goede, drie goede tonnel hiervoor spelen en dan hier naartoe komen. Maar kijk, dus, ik, ga, ik, ga, ik kan één ding zeggen, ik ga gewoon echt genieten. En uh, ik ben ongelooflijk ook blij dat ik hier gewoon kan zijn. Michele Krijsek, u hoorde met haar in gesprek met Edwin Peek. En wij gaan verder praten met Marcella Meske. Uh, Marcella, je hebt haar vandaag gezien trainen. Wat voor indruk maakte ze? Nou, om, om te beginnen heel ontspannen, want... Uh... Nou ja, zoals gezegd, een soort medisch wonder dat ze op het last, uh, laatste minuut toch nog mee kan, kan doen. Um, ja. Dat, dat spatte er aan alle kanten van af. Uh, blij om daar te staan. Uh, ik ik praatte eventjes met haar. En uh, ze zei: Ja, vanochtend speelde ik nog in Praag. Moet je nagaan. Dus echt op het laatste in Parijs gekomen. Uh, vanmiddag met diezelfde Tsjechische sparringpartner hier uh, op baantje 5. Heerlijk in alle luwte. Uh, stond ze ja, haar knieën een beetje te testen. Uh, ze kreeg uh, van haar Tsjechische partner uh, Bomova uh, goede ballen aangespeeld. Dus ze precies uh, kon ze oefenen wat ze wilde. Ze sloeg met de backhand langs de lijn, met de voorhand. Indrukwekkend waren haar servicebeurten. Ze zette van die blikjes neer in het servicevak... en probeerde op uh, alle kanten die blikjes te raken. En op alle vierde posities, dus op de juice-kant twee keer... op de voordeelkant twee keer, heeft ze die blikjes geraakt. Dus die service, daar zit het wel goed mee. Want ja, daar hoef je natuurlijk ook niet bij te lopen. Dus al met al een hele blije, ontspannen uh, Misha Krajcijk... die uh, ja, hoopt, denk ik, op een beetje snelle gravelbaan... waarbij ze haar service uh, kan laten gelden... Maar, ja, het zag er redelijk goed uit. Ja, je zei een medisch wonder. Uh, geloof jij erin? Of, of denk je gewoon dat de diagnose in eerste instantie verkeerd was? Nou, ik ben geen dokter. Dat, dat weet ik niet. Maar uh, het bleek allemaal 100% mee te vallen. Kijk, uh, ze was natuurlijk bang dat die meniscus weer een opdonder had gekregen. Mm -hmm. En als daar een scheur in zit, ja, dan ben je nog niet jarig. Dan ben je er echt een paar weken uit. Maar een beetje bijschaven, waardoor de pijn kennelijk is verdwenen... Ja, en dat was het dan. En um, ja, Ze speelt toch wel met een indrukwekkende bandage, hoor. Ik heb ook ooit zoiets gehad. Die voel je natuurlijk toch wel zitten. Dus de vraag is in hoeverre ze echt 100% zal durven gaan. Want uh, ook al voelt ze die knie niet, het zit natuurlijk toch een beetje in je hoofd. Dus uh, ze moet een beetje geluk hebben. Het moet lekker gaan. Ik denk dat ze vooral goed moet serveren, waardoor ze korte punten kan spelen. Uh, dat zal uh, aanzienlijk helpen. Ja, uh, ze is nog altijd jong, hoewel ze al ontzettend lang uh, op dit niveau speelt... Ze heeft ook al veel blessures gehad. Dat, dat, dat houdt haar loopbaan wel een beetje tegen. Hè? Ja, die knieën in de hele familie mag je wel zeggen. Bij Richard speelde dat natuurlijk ook op. De vader heeft ook slechte knieën, dus ze hebben het niet van een vreemde. Het zit een beetje in de genen. Maar goed, Misha Krijtjik heeft het natuurlijk nooit van haar loopwerk moeten hebben. Hè. Ze, ze moest het altijd hebben van haar mentaliteit, van haar dwingende, uh, winnende slagen. Uh, goed serveren, uh, dat is een sterk punt van haar. Nou, dat is uh, het laatste half jaar weer uh, behoorlijk verbeterd. Dus um, ja, als zij daarmee kan doen, dan uh, ja, heeft ze die benen en die knie ook niet zo heel hard nodig. Dus laten we het beste ervan hopen. Het is natuurlijk geen ideale voorbereiding, laten we wel weten. Ja. Heeft ze een kans tegen Petra Martic, eh, waarin ze tegen de eerste, in de eerste ronde speelt? 50, ja, van nummer ja, 50 staat, van de wereld? Ja, de Kroatië staat 50. Uh, dat, dat is goed te doen. Krajicek staat 71. Dus ik moet zeggen, alle Nederlanders hebben toch allemaal vrij, uh, vrij goed geloot. Dus uh, ja, daar, dat is een, een hele lekkere loting. Ja. Ja, de nieuwe Nederlandse ster is Kiki Bertens. Die won uh, onlangs het uh, WTA-toernooi in uh, VES. Um, even kijken. Ze speelt het uh, in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Christina McHale... En Brettens kijkt uit naar haar debuut op het Franse Kreffel. Ja, natuurlijk ben ik hier heel blij mee. Ik was al de eerste ronde van de kwalificatie al dicht bij uitschakeling. Die heb ik toch nog weten te winnen. En toen tweede en derde ronde speelde ik wat beter en uh, won ik ook makkelijk. Dus ik ben heel blij met mijn plek in het hoofdtoernooi. Ja, want hoe raar was die eerste wedstrijd als je matchpoint achterkomt? Ja, het was een hele rare wedstrijd. Ik kwam eigenlijk, eerste set won ik vrij gemakkelijk en tweede set al gelijk een break voor. Maar toch uh, ja, ging ik gewoon niet beter spelen en zij kon wel haar niveau omhoog halen. En toen kwam ik inderdaad matchpoint achter, waarin ik ook gewoon heel veel geluk had, dat punt. En uiteindelijk won ik hem nog, dus het is meer een wonder uh, dat er gebeurd is. Uh, in VES, in de kwalificaties, had je een soort gelijke ervaring. Uh, stond je niet een matchpoint achter, maar stond je ook een, een break achter. En uh, wist je ook nog de wedstrijd eruit te slepen. Is dat iets wat uh, bij jou gaat passen? Ja, ik weet het niet. Het is wel zo dat ik wel altijd blijf knokken en dat ik uh, nooit opgeef eigenlijk in een wedstrijd. Dus wat dat betreft denk ik wel dat het een goede, uh, ja, iets goeds van mij is, ja. Is dat ook heel belangrijk voor je zelfvertrouwen, wat je meeneemt nu? Ja, dat zeker. Ik was natuurlijk ook in VES. Uh, daar is mijn zelfvertrouwen enorm gegroeid. En ook met de, dit soort wedstrijden gebeurt het natuurlijk ook weer. Dus uh, ja, daar ben ik ook heel blij mee. Hoeveel zijn er nou eigenlijk veranderd? Je hebt die, dat toernooi gewonnen en dan heb je competitie gespeeld. En een maand later moet je dan op het, zeg maar, op het hoogste podium acteren. Hoe uh, moeilijk was dat? Ja, op zich. Ik ging hier met vertrouwen naartoe en ik wist dat ik goed kon spelen. En ook in de trainingen ging het de laatste tijd gewoon ook weer erg goed. Dus uh, wat dat betreft ging ik gewoon hier met een goed gevoel naartoe. En qua stress, druk, uh, ja, is wat media op je afgekomen de laatste maand. Uh, hoe, hoe zit je daar nu in? Ja, op zich. Het was inderdaad uh, een drukke periode voor mij. En ook hier begon ik wel wat zenuwachtig aan de kwalificaties. De eerste wedstrijd ook. Ja, mijn arm was niet los en mijn benen zaten ook vast gewoon. Dus wat dat betreft had ik wel iets meer spanning met me. Ja, bracht het met zich mee. Maar op zich denk ik dat ik me wel er goed doorheen gesleept heb. En dan ga je nu eerste ronde spelen. Uh, wat zijn je verwachtingen van deze wedstrijd? Ja, ik weet het niet. Ik ken dat meisje alleen qua gezicht verder. Ik heb haar nog nooit zien spelen of wat En ook. Het is ook nog een jong meisje. Dus ik hoop gewoon dat ik uh, goed kan spelen en dat ik mijn eigen spel kan doen. En uh, ja, dan zien we wel hoe dat gaat. Uh, heb jij nog baat bij een, een, een dinsdagstart? Is dat iets wat je, wat je graag zou willen of maakt het jou ja niet zoveel uit? Nee, het maakt me in principe niet zoveel uit. Uh, maandag zou wat mij betreft ook prima zijn. Ik heb nu dan uh, twee dagjes lekker om te rusten. En uh, weer wat te trainen en me weer fit te voelen voor uh, de volgende wedstrijd. Hoe raar is het dan dat je straks in de locker room zit zeg maar, met een speelsters die uh, nou je ja, normaal voor jou ook op televisie ziet? Is dat nog iets uh, wat, je, wat je speciaal vindt? Ja, het is natuurlijk wel apart, want meestal... ik ben nu een beetje de kleinere toernooien gewend... en daar lopen we natuurlijk niet rond. Maar ja, het is voor mij alleen maar leuk, denk ik. Ik moet hier alleen maar van genieten. Kiki Bettens was dat. Uh, Marcella is voor haar het belangrijkste wennen aan een Grand Slam toernooi? Is dat moeilijk? Nou, ze gaat haar debuut maken, dus dat is uh, natuurlijk uh, prachtig. Ja, ik denk dat je het zo moet zien. Kiki Bertens die zit momenteel op een soort van roze wolk. Uh, het zit allemaal mee. Ze heeft dat toernooi in Marokko uh, gewonnen. De, daar moest ze zich kwalificeren. En out of the blue won ze dat toernooi. Nou, dan gaat ze hier kwalificatie spelen. Wint ze weer drie rondes. Uh, voor het eerst uh, maakt ze haar debuut bij een Grand Slam. Dus het lijkt alsof het allemaal net haar kant opvalt. En ja, soms heb je zo'n periode. En uh, ja, fantastisch dat het zo snel bij haar gaat. Ze is jong, 20 jaar. Uh, ze gaat nu kennis maken met de grote vrouwen van het internationale tennis. En ja, dan, dan ben je blij, dan speel je lekker. Uh, dan hoef je ook verder uh, niet die druk te voelen. Die druk, die komt pas. Een jaar later, want kijk, ergens komen, dat is één ding, ze staat nu in die top 100, uh -huh. maar ergens blijven, ja, dan kan je eigenlijk pas echt iemand goed beoordelen. Maar ze is 20, dus ja, wat dat betreft is dit een hele grote stap in de goede richting. Huh. Dan uh, Arangsa Rush. Uh, Rush, van haar hoorden we de laatste tijd niet zoveel. Uh, is dat zo'n voorbeeld van er blijven aan de top? Ja, precies. Dat is um, ja, een beetje een moeilijke fase zit ze nu. Uh, Ralf Kok, haar eerste coach, nam ze afscheid van in Australië. Ze werkt nu met een uh, Spaanse coach, uh, ook een nieuw, dus uh, die, die zullen elkaar uh, een beetje moeten wennen. Uh, vorige week speelde ze het toernooi van Brussel, toen ineens gaf ze op in haar wedstrijd met een rugblessure. Nou, dat klinkt natuurlijk nooit goed. Um, ik denk dat zij de druk zeker zal voelen. Want weet je nog, vorig jaar toen won ze hier in Parijs... in de tweede ronde van Kim Kleisters. Dat mm -hmm. was een sensatie op het centenkoord. Haar mooiste wedstrijd uit haar carrière. Ze haalde de derde ronde. Nou, veel wat puntjes bij elkaar gesprokkeld. Maar die drie, uh, drie rondes, die heeft ze nu wel te verdedigen. Dus ik denk dat uh, Rus, ondanks het feit dat ze een goede loting heeft... tegen nummer 87 van de wereld, Jamie Hampton, ook mm -hmm. een, een jonge Amerikaanse... dat die het toch best wel lastig zal krijgen. Want ja, die druk van die derde ronde en die punten van vorig jaar... en met de voorbereiding niet helemaal fit... Ja, dat, uh, dat, dat, is, uh, dat is gewoon een uh, stuk minder prettig dan bijvoorbeeld een Kiki Bertis... die uh, ja, Frank en Vrij hier haar eerste Grand Slam speelt. ja Dan hebben we ook nog twee minuten over voor de mannen, voordat het 11 uur is. Um, Robin Hazen, uh, bezig aan een behoorlijk gravelseizoen. Maar ja. kan hij dat voortzetten? Ja, waarom niet? Hij uh, zit heerlijk in zijn spel, speelt heel goed. Hij heeft vooral veel wedstrijden gespeeld en dat is erg belangrijk als je de grote toernooien ingaat. En veel wedstrijden gewonnen ook. Nou, hij speelt uh, tegen de kwaad Ivan Dodig, nummer 75 van de wereld. Dus op papier ook een goede loting. Maar wel zo'n werktennisser en ook zo'n tegenstander waarvan Hazen moet winnen. Nou, goede loting, je moet winnen. Toch ook wel een beetje druk voelen vanwege zijn goede resultaten de afgelopen weken. Maar al met al denk ik dat hij daar wel doorkomt. En dan uh, de laatste Nederlander, Igor Seisling. Uh, wat is uh, voor hem uh, uh, de ambitie? Eerste ronde overleven en dan maar kijken uh, wat je tegenkrijgt? Ja, ik denk gewoon ronde per ronde bekijken. Hij moest zich ook door het kwalificatietoernooi spelen. Drie rondjes gewonnen. Hij heeft zijn hoogste ranking nu ooit, 122. Zal gaan stijgen. Wil graag die top 100 in. Nou. Heeft hij best een kans tegen de Luxemburger Gilles Muller? 29 jaar. Ervaren jongen, linkshandig, met een hele goede service. Dus dat is altijd wel lastig. Ook al speelt die jongen niet goed, hij heeft altijd zijn service games waar hij makkelijk doorheen komt. Maar Seisling uh, heeft gewoon een goed jaar. Een paar Challenger-toernooien gewonnen. Hij heeft in Davis-Cup-verband goed gespeeld. Uh, nu weer een paar potjes gewonnen. Dus uh, hij zit denk ik ook lekker in zijn spel. En ja, Gilles Muller staat wel wat hoger, 52. Maar ja, ook niet ondoenlijk. Dus ja, al met al onze Nederlandse uh, dames en heren... hebben het gewoon uh, best goed getroffen met de loting. Ja. De start van uh, Roland Garros morgen. Wat is de, de partij waar je helemaal naar uitkijkt straks? Nou, Het Centercourt heeft gewoon een uh, goed programma. Sam Stosur, uh, Juan Martin Del Potro in actie... Uh, de Franse nationale held, uh, Tsonga als vijftigste plaats hier in uh, Parijs... en Venus Williams. Nou, die krijg je achter elkaar op het Centercourt... De meeste spelers vinden het natuurlijk niet zo leuk om op die eerste zondag, het is natuurlijk gek, het toernooi duurt 15 dagen, beginnen morgen al, om dan te moeten spelen. Maar uh, voor het publiek is het wel smullen met uh, deze namen. Marcella Mesker, van haar kunnen we smullen de komende 16 dagen bij op Roland Garros. Marcella, bedankt en veel plezier daar. Nederland-Bulgarije eindigde in 1-2. Joris Matthijsen viel al vrij snel uit in die wedstrijd. Uh, hij kan 10 dagen niet in actie komen. Hij heeft een spierverrekking in het dijbeen. Het is nog niet duidelijk of er een vervanger zal worden... opgeroepen door de bondscoach Bert van Marwijk. Het, is het einde van deze NOS Langs de Lijn. De volgende is morgenmiddag om 2 uur. En Max van Wezel loopt al warm hier in de coulissen. Dat betekent dat hij straks met het oog op mooi gepresenteerd. Nog een prettige avond. De Radio 1 Sportzone. Negen weken lang. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. Van de voorzitter. De mix van nieuws en sport. The world is what we do here. Al het nieuws uit binnen- en buitenland. <tie> het EK voetbal. Er gaat iedereen, het is het open. Wimbledon, de Tour de France. En als klap op de vuurpijl. The de Olympische Spelen. Van 8 juni tot 12 augustus. Goud jouwen. Ja, de Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNortyJazz.com. Dit is Radio 1.